Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. En een nieuwe vaste gast op de maandag. Sportjournalist Nando Boers. Ja, en er zijn pot en pannen hier in de studio. Er gaat gebakken worden. Namelijk een zeewierburger. We gaan ook kijken of hij smaakt. Jazeker. Radio 1 vandaag. Na het NOS Journaal met Dorot Megens. Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf. Dat heeft zijn advocaat laten weten aan persbureau ANP. Janssen-Steur werd twee weken geleden veroordeeld omdat die patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. De neuroloog stelde bij meerdere patiënten de verkeerde diagnose vast. Eén vrouw pleegde zelfmoord nadat Janssen-Steur haar had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Het Egyptische interimkabinet is opgestapt. Premier Beblawi heeft dat gezegd op de Egyptische televisie. Biblawi werd zeven maanden geleden interim-premier... nadat president Morsi was afgezet. Waarom de interim-regering is opgestapt is niet duidelijk. Maar er was veel kritiek, zegt correspondent Sander van Hoorn. Stakingen overal, veiligheidssituatie die nog altijd niet is... wat veel mensen ervan verwachten. Uh, economisch gaat het nog altijd heel slecht. En dat heeft zijn interim-regering niet kunnen oplossen. Waarnemers zeggen dat nu de weg is vrijgemaakt voor Al-Sisi... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij was in de interim-regering minister van Defensie. De huldiging van de Nederlandse Olympische ploeg in Assen... begint later dan gepland. Het toestel met de Nederlanders is met vertraging vertrokken... vanwege de drukte op het vliegveld in Sochi. Waarschijnlijk landt het vliegtuig om kwart voor zes op vliegveld Eelde. De huldiging in Assen zal niet eerder dan half zeven beginnen. Aan de rand van het stadcentrum is een groot podium gebouwd... en er worden duizenden mensen verwacht... die de succesvolle Olympische ploeg willen zien. Een vrouw uit Fortemullum in Noord-Brabant... wordt verdacht van de moord op haar eerste en haar tweede echtgenoot... Die overleden in 2004 en in 2012. Eerst werd gedacht dat de mannen een natuurlijke dood stierven, maar later werd de vrouw verdacht. Ze werkte in de thuiszorg en palliatieve zorg en was bekend met medicijnen. Ze zou de mannen hebben vergiftigd en is in november opgepakt. Begin volgende maand komt ze voor de rechter. Op het strand van Vlieland is een levende haai van meer dan een meter aangespoeld. En dat is uniek, zegt Natuurcentrum De Noordwester op het Waddeiland. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat er zo'n grote, levende haai... dit bleek uh, uiteindelijk een gevlekte toonhaai te zijn, uh, aangespoeld is. Hij was ook behoorlijk ver uit zijn omgeving. Normaal komt hij in uh, de zuidelijke Noordzee, Canarische eilanden, Mauritanië, het Middellandse zeegebied daarvoor. De haai werd gisteren uitgeput op het strand gevonden. Hij is gewond aan zijn neus en ligt nu in een aquarium in het natuurcentrum. En morgen wordt bekeken wat er met het dier moet gebeuren. Het weer geregeld, zon, maar ook sluierbewolking die overtrekt. blijft droog, 11 graden is het op de Wadden, 14 in het zuidoosten en oosten. Morgen gaat het vanuit het westen regenen, maar in het oosten is het dan nog lang droog. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de AMB. Er zat nog steeds een file bij Rotterdam op de A20. Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Krooswijk staat 4 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Zweden hebben het allemaal.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 Zag je hem? Ja, geen enkel ander wildpark in de wereld... telt zoveel dieren als dat van Kruger. Hoe mooier de verhalen, hoe mooier uw reis. Reis slim met de reismeesters van SAC Cultuurvakanties. Boek op reismeesters.nl Radio 1 Avro Tros Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mon. Over onze schaatsers natuurlijk, over pellen, maar ook over wielrennen. Daarover gaat Nanne Boers het hebben in zijn sportnieuwsgrip. Vlees is uit, zeewier is in, straks ook in fastfood. Nou ja, nu nog niet helemaal, maar wie weet, binnenkort wel. Dit is Radio 1 Vandaag. Steeds meer kinderen die doof worden geboren... krijgen een implantaat. Dat is een klein apparaatje dat achter de oren wordt ingebracht... waarmee doven en slechthorenden toch geluiden kunnen horen. In Nederland zijn er 160.000 mensen doof. En vorig jaar hadden ruim 5.000 mensen zo'n apparaatje. Ja, verdwijnt met deze techniek. De dove cultuur in Nederland. Verslaggever Geri de Jong, gezondheidsspecialist van Eén Vandaag... maakte daarover een reportage die morgen te zien is. Nu hier in de studio, Geri. We gaan zo kort naar een stuk uit jouw reportage luisteren. Je hebt twee gezinnen gefilmd, maar ja. één kunnen we er maar horen. Hè? Ja, dat klopt. Je hebt één horend gezin en je hebt één doof gezin. En dat dove gezin hebben wij, uh, ge heb ik geïnterviewd met een gebarentolk... Ja, dat kan niet op een andere manier, en die hebben we vervolgens ondertiteld. Dus dat is lastig hier voor de radio. Ja, ja. met andere gezin, uh, dat gaat over Mout en ja. haar familie, Maud, daar ja. kunnen we wel een, een kort fragment van laten horen. Ik ben Mout en ik ben 9 jaar. Ik ben 7 jaar geleden ben ik geopereerd aan mijn oren omdat ik doof ben. En ik, nu heb ik een gehoor... Uh, heb ik een implantaat? Terwijl hoe het nu is, is wel heel bijzonder, natuurlijk. Bedoel, ze, ze functioneert gewoon bijna als een horend kind. En uh, dat hebben we nooit durven hopen, eigenlijk, durven dromen. Nee. Dit is wat in je oor gaat. Hier, die zwarte dingetjes, dat zijn microfonen. En dit zit aan mijn hoofd vast. Ik was er niet direct heel enthousiast over, en zeker omdat. Ook de, de, de, de artsen weinig konden zeggen op dat moment ook over wat het resultaat ervan zou zijn. Het is zo emotioneel. Het is zo bijzonder. Denk er keer dat ze zo ook wat gebeurt en huilen of lachen of heel erg schrikken van hun eigen stem. Ben je ook blij eigenlijk met je implantaat? Ja, want anders zat ik nu op een hele andere school. Uh, was het moeilijk ge moeilijker geweest met papa en mama en... Ja, en dan had ik deze vriendinnen gewoon niet gehad, gewoon. Het is fijn dat fijn dat je met elkaar op één manier kunt, kunt communiceren. Dat je niet continu eh, met één van je gezinsleden rekening hoeft te houden. En dat is precies waar het om gaat. Kies je voor een gehoorimplantaat, zodat je je aanpast en kan meedoen in de horende wereld of niet. We gaan naar de ouders van Joel. Ze zijn allebei doof geboren en willen geen implantaat. Niet voor henzelf en niet voor hun kind. En Dat, ja, dat, dat tweede gezin, dat, dat kun je dus niet volgen, hè, Omdat nee. dan we nee. daar niet naar kunnen luisteren. Um, waarom kiezen zij daar niet voor? Bij Joel. Uh, Joel is vier, hij is doof. Hij heeft een broertje van zes, dat is horend. En de ouders zijn ook allebei doof. Dus die ouders die komen uit een dove wereld. En de vader is zelfs al voor de derde generatie doof. Dus hij kent niet anders dan de gebarentaal en de wereld van de doven. Nou zijn het overigens allebei wel geschoolde ouders. Dus hij werkt als onderzoeker op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij werkt als sociaal-pedagogisch werker op een dove instituut. Dus het zijn wel mensen die nadenken over de keuzes die ze maken. Maar, maar, maar ze willen ja. niet dat hun, hun kind meedoet in uh, nou, mag ik zeggen de gewone maatschappij? Uh, ja, dat willen ze wel. Maar zij zeggen... ja, maar hij heeft helemaal geen handicap. Hij is wel doof. Maar hij kan heel goed uit de voeten met gebarentaal. Dat is onze taal. Hij is goed zoals hij is. En zeggen ze, het uh, gehoorimplantaat is ook nog niet zo heel erg goed. Dus wij nemen die risico's niet ja, om onze zoon want daaraan. Want hoe werkt want die mout? Uh, daar, daar kan je dus gewoon mee praten, ja, begrijp ik. Ja, daar kan ik mee praten. En, en zij zegt ook, als ik dit niet had... dan had ik nu niet meer vriendinnetjes, et cetera. Klopt, ja. Um, ik vroeg op een gegeven moment, draai je eens om? Ga eens met je rug naar de camera zitten. Kun je mij verstaan? Ja, ze hoort alles. Het, ik hoor niet het verschil tussen haar... en iemand die niet doof is geboren. Dus ik vind het heel bijzonder wat zo'n zo klein implantaat doet. Ja, en hoe wordt dat dan op gereageerd op mensen die zeggen... wij willen dit niet? Um, ja, je bedoelt mensen uit de dove wereld. Ja, of, of uit de medische wereld. Nou ja, kijk, de, de arts die uh, Mout in dit geval geopereerd heeft... die hebben wij gesproken van het UMC Utrecht. Die zegt, ja, weet je, de resultaten zijn heel goed. Je, je hebt toppers die kunnen de telefoon aannemen... die kunnen muziek gaan maken. Je hebt mensen die wat meer middelmaat zijn qua gehoor. Die kunnen even goed meekomen in het leven. Maar ja, als je gewend bent om altijd in een dove wereld te zitten, je kent die wereld, die wereld is jouw wereld, die is veilig, jouw partner is ook doof, wat ga je dan doen in een wereld die je niet kent? Dus die arts die begrijpt wel dat er mensen zijn die dat niet doen. En die het misschien bedreigend vinden als hun kind uit die wereld stapt. Ja, deze mensen zeggen van niet, maar dat, is, dat, is, dat weet ik niet zeker hoe dat zit. Zij, eh, zij zeggen van ja, hij mag eh, in de horende wereld zoveel als hij wil. Hij gaat naar een horende school, de juffrouw spreekt gebarentaal. Maar zij, eh, nou de moeder vergeleek de wereld van de doven met de wereld van de buitenlanders. Een eigen taal en een eigen cultuur waarin je je goed voelt, waarin je je vertrouwd voelt en waarin je kan ontspannen. Dus ja, ze hebben echt een hele eigen cultuur en een eigen wereld. Dus voor hen is dat doof zijn geen handicap. Dat ja. maakt dus dat zij zo wezenlijk anders aankijken tegen een implantaat. Is, ja. Zit daar ook een bepaalde trots in? Ja, die indruk heb ik wel. Ja, ik vond het bij. Ik vond het twee hele sympathieke, maar ook trotse ouders. Van wij, wij werken, wij hebben een carrière gemaakt. Wij gaan gewoon boodschappen doen. Wij gaan gewoon met de auto, ook al horen we niks. Wij doen mee zoveel als wij willen. Daar hebben wij eigenlijk jullie taal niet voor nodig... Nee. want wij hebben onze eigen taal. Ze voelen wat dat betreft geen beperking. Maar het Zee... zal natuurlijk schelen als je ouders ook inderdaad doof bent... of doof geboren bent, ja, of ja, niet. Dat, dat maakt uit, want dat zei uh, Johan, de vader van, van Jol die zegt van, ja weet je... Uh, horende ouders schrikken zich rot als ze een doof kind krijgen. En die denken, wat kunnen we doen? En hoe snel kan het? En wanneer kan hij of zij gaan horen? Repareren meteen. Repareren. Ja. En hij zegt, wacht het eens even af. Kijk het eens even aan. Heb je nog, kun je nog wat horen, ja of nee? Dus zij zijn daar relaxter in dan, dan horende ouders. Dat is zeker waar. Hoe makkelijk is het eigenlijk om zo'n implantaat te krijgen als je het wil? Uh, het is er voor iedereen. Iedereen kan dat implantaat krijgen. Tenzij je gehoorzenuw zo beschadigd is dat het geen zin heeft. Dus je wordt onderzocht en afhankelijk daarvan... beslissen. Je moet nog wel de iets werken? Ja, de, die gehoorzenuw doet het in principe niet... maar als je die nog aan het trillen kunt krijgen... ik zeg het even simpel in mijn woorden... dan heb je uh, een goede kans op dat je weer kunt gaan horen. Dus in principe voor iedereen... maar afhankelijk van wat er nog te herstellen is mm -hmm. in je ja. gehoorzenuw. En, en kosten? Een implantaat, zoals de arts zei, kost een goede middenklasse auto tussen de 20.000 en de 25.000 euro per ja. oor. En moet je dat steeds vernieuwen? Uh, het, het, de buitenkant wel. Dus het gehoorapparaat wat aan de buitenkant zit, moet je eens in de vijf jaar, vijf, zes, zeven jaar, moet je dat vernieuwen. Want de technologie gaat hard. Dat, dat, gaat, uh, dat wordt steeds beter, dat wordt steeds kleiner. En de binnenkant ook, maar wellicht maar één keer. Ja, maar En daar dat, dat kun je voor verzekeren? Of ik bedoel, wordt dat vergoed? Um, ja, dat vergoedt de zorgverzekeraar. Ja. Dat vergoedt de zorgverzekeraar. Maar dat gaat wel in overleg met die artsen. Dus dat wordt goed bekeken. Nou heb jij in die twee gezinnen rondgelopen, Geri. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je met dit dilemma bezighoudt. En denkt, wat zou ik nou doen? Ja. ja. Um, ik dacht vooraf... Ik zou onmiddellijk mijn kind een implantaat geven. Eh, ik kwam, ging weg bij die dove familie. En toen dacht ik, ja, weet je, er is een medische techniek. Die is succesvol, die kunnen we gebruiken. En zij omarmen hem niet. Dat is eigenlijk precies waar het om gaat. Ik snap het wel. Ik snap wel dat zij niet zomaar dat laten doen bij hun kind laat laten snijden... en iets vreemds in je lichaam inbrengen... uiteindelijk denk ik dat ik er wel voor zou kiezen... want ik ben horend. Dit is mijn wereld. Ja, het blijft natuurlijk ook een persoonlijke keuze. Maar over in hoeverre kun je er ook werkelijk alles mee doen? Want ik begrijp ook dat Maud bijvoorbeeld... niet mag hockeyen met het implantaat. Ja, ja klopt. Maud mag niet hockeyen... want als die zo'n zo zo uh, stik tegen de, de oor krijgt... dan is er 25.000 euro naar de ja. maan. Dus dat hebben ze dan liever niet. Dus ze mag wel turnen, ze mag van alles. Zwemmen was eigenlijk tot voor kort ook een probleem... maar sinds een jaar is er een, een, een apparaatje waar je wel mee kan zwemmen. Dus waar je wat tegen water kan. Het is wel zo, als Maud oorpijn heeft... zitten ze binnen een uur in het ziekenhuis. Dus ouders, dat zeggen ze ook... letten wel veel meer op, op dat soort signalen. Van, nou, wij zouden wachten van, nou ja, even kijken wat er gebeurt met dat oor. Zij ja, ze gaan naar het ziekenhuis. Bovenop, meteen ja, alert. ja, ze houden dat ja. heel erg goed in de gaten. Ja bijzonder verhaal uh, over de, wat de gevolgen kunnen zijn van ja, wat er gebeurt als je de keuze hebt om zo'n implantaat uh, ja. aan te brengen. Ja. Giri de Jong, uh, het is te zien morgen in Eén uh, Vandaag TV. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Winter took a lifetime froze my bones swallowed daylight I wandered through the shadows when the sun squeezed through my windows My Heart Beats. Radio 1 vandaag. De politie in Brussel heeft een grote actie gehouden om Syrië gangers op te sporen. NOS-correspondent Joost van Poppel is in Brussel. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt die actie in? Grote actie, inderdaad, zoals je zei, 150 agenten. Die hebben 25 huizen doorzocht, in, voornamelijk in uh, Sint-Jans-Molenbeek. Dat is een, een achterstandswijk, deel van de gemeente Brussel. Ook een paar andere plaatsen in Vlaanderen. En in totaal zijn er 20 mensen opgepakt. Die worden op dit moment nog uh, verhoord. Het pakket zegt hier, het doel van de actie was een halt te roepen... aan mensen die onze jongeren proberen te recruteren voor de strijd in Syrië. Want daar gaat het om, het ronselen van Belgische jongeren... Ja precies, uh, rondselen. Uh, dat, er gaan relatief veel jongeren vanuit België uh, naar Syrië toe. Er zijn al twee eerdere acties geweest om dat soort netwerken op te sporen. Uh, de actie van vandaag was de, was de derde en er wordt gezegd dat er twee kopstukken van de organisatie nu zijn, uh, nu zijn opgepakt. Uh, en die zouden ja, ook agressief te werk zijn, uh, zijn gegaan al dus... Uh, dus de politie, bijvoorbeeld door het onder druk zetten van niet alleen de jongeren, maar ook van de ouders. Als de jongeren niet wilden, werden de ouders onder druk gezet om hun eigen kinderen toch maar naar Syrië te sturen. Ja, hebben ze daar in België een beetje goed zicht op? Uh, inderdaad, die netwerken waar die zitten en uh, hoeveel mensen bijvoorbeeld er vanuit België naar Syrië vertrekken? Ja, ze zeggen hier, 200 jongeren zijn er nu vertrokken. Maar dat zegt de regering, dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Andere organisaties eh, zeggen dat, dat er toch waarschijnlijk wel meer, eh, wel meer jongeren zijn. Twintig zijn er ongeveer gesneuveld, wordt er hier gezegd. Ja. En ze hopen natuurlijk die netwerken steeds beter in kaart, eh, in kaart te brengen. En ze het ook zo snel mogelijk op te rollen, om dat ronselen te stoppen. Maar ja, of ze daadwerkelijk nu alles hebben opgerold, dat is maar zeer de vraag. Want het is heel moeilijk om zicht te krijgen op hoe dat precies werkt.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 Schoppende voetballers. en opmerkelijk uitgebreid dankwoord aan Rusland voor de spelen. Er gebeurt weer genoeg op het sportgebied dit weekend. Sportjournalist Nando Boers van uh, Trouw en Andere Tijdens Sport zag en hoorde het aan. Vormt er een mening over die hij vanaf vandaag wekelijks komt te vertellen bij ons. Nando, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, die. Uh... Die uh, Olympische Spelen. Maurus Hendricks uh, bleek een groot fan uh, van Rusland. Uh, het land heeft mijn hart veroverd, zei hij uh, bij een uh, terugblik bij de NOS. En meteen wordt hij op Twitter met de grond gelijk gemaakt. De dus chef de Mission. Hè, was dat? Ja, ja, en uh, ja, of, nou, of dat nou terecht is dat je met de grond gelijk gemaakt wordt, maar hij is natuurlijk wel laten inpakken door een paar glimlachen op een uh, laten we zeggen, op het Eftelingpark van uh, Poetin. Zo vond ik het eigenlijk eruit zien. Gisteravond toen ik naar de uitsluitingsceremonie uh, zat te kijken. En dat, je net, dat hij dat doet. Dat hij zegt van het is goed georganiseerd. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor hem. Hij wordt natuurlijk afgerekend op sportprestaties, maar het is natuurlijk wel, uh, als, je, als, je, als ik hem had mogen adviseren, had ik gezegd: uh, had het niet gedaan op niet deze tactisch. manier. Nee, het is niet, uh, niet handig, want je weet dat op, uh, hij zou moeten weten dat op dit moment uh, uh, iedereen die de sport volgt uh, sport heeft gekeken. Uh, medailles zijn uh, uh, uitgereikt. En dan gaat iedereen zich achter de oren vragen en waar, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken? En als je dan gaat vertellen hoe geweldig het is... en iedereen denkt, ja, maar we gaan nu weg... en er is eigenlijk niks veranderd in Rusland... en alle heisa vooraf. Uh, nou ja, en dan kom je met zo'n opmerking. Nou, hij zal zeggen, ik had het gewoon over de sporters... en hoe het voor ze geregeld was, en dat was goed. Nou ja, dat is, uh, dat is waar. Dat was ook... Uh, dat, dat, dat uh... Ja, kan en en al die endorfine en al, al die, die, ja, hij heeft natuurlijk twee weken daar in, in een roes gezeten. Is dat ook het verschil een beetje, van daar zijn en hier zijn? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat als je in een, uh, uh, uh, met die sporters bezig bent en uh, je, je doel is, uh, en dat is zijn doel, hij is aangesteld om succesvolle uh, spelers te hebben, uh, dat, die, dat die atleten goed kunnen werken, zodat ze succesvol zijn. Ja, als dat dan op deze manier lukt, dat hij dan enigszins uh, over de moon is, dat begrijp ik ja. dan wel. Maar lopen er dan geen typjes rond, die zijn? Van, oh, ja iets... dat zal ongetwijfeld misschien als je maakt, dat ook zegt of? ja maar misschien dat die zelf ook in die roes zitten Er zijn ook mensen en daar worden we ook in de, bij communicatie mensen maken ook natuurlijk ook fouten op dat op dat vlak moet je het gaan herstellen vind je dat hij zegt van nou, ik had het eigenlijk moet ja, ik het zo niet moeten. Moet ja. moet <laughs> of is dat alleen maar. Nee, dat je dan denk ik denk dat ook erg. weer niet. Ja. Je moet dan gewoon ook doorgaan. En, uh, maar goed, je, je komt natuurlijk wel nu in een soort, uh, soort, soort tsunami van huldigingen terecht. Uh, die waar ik overigens weer van denk. Ja, we zijn, ze zijn gehuldigd in het stadion. Toen nog op Metal Plaza. Toen zijn ze nog bij de NOS nog een keer gehuldigd. En nu weer in Assen. En straks de koning op op. Of Koning. Het duurt trouwens wat langer, want het vliegtuig schijnt flink vertraagd te zijn. Voordat ze hier zijn en dat het in Assen überhaupt kan beginnen. Ja. En dan nog in al hun dorpen en wijken. En nou. Ja, ook dat nog. En de lokale schaatsvereniging. Het gaat allemaal en, uh, uitgebreid. En ook op deze zender het trouwens Het is maar goed trouwens dat er gewoon zaterdag vrijdag weer geschaats wordt in het Olympisch Stadion. Dus uh, ja, kijk je ja. daar naar uit? Ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel. Ik, als ik het begrepen heb, komen er 15.000 mensen elke dag. Dat is meer. Dat is twee keer zoveel. Syntier af zo'n beetje. Groot succes, hè? Uh, ja, als het niet stort regent, is het, is voor het heel fijn. Yeah. <laughs> en het is in de stad. Ik vind het wel een goed, ik vind het een goed plan. Ik vind het goed. Uh, er zit natuurlijk ook geld verdienen achter. Het zal allemaal wel. Maar dat moeten we erin houden omdat ja dat vind het wel, breng het sport wel naar de mensen toe. We zijn wel met sport zo ver gegaan dat we het alleen maar op televisie zien... en in orde doen, uh, internationaal, waar bijna niemand meer bij kan. Want ik weet niet hoeveel kinderen jullie hebben gezien uh, in de stadions in Rusland. Ik niet zo heel veel. Nee, nee. ik maar het ook een toch Oh ja, die van kleinbeukertje, ja. ja. Nou ja, dus, maar, dat, dat, ja, breng het naar waar de mensen zich ophouden. Uh, en, en ze zijn natuurlijk nu allemaal naar locaties gegaan... en die moeten dan uit de grond gestampt worden. En dat doe je bij voorkeur. Op een, op een plek waar het kan hmm. en niet binnen de stad. Dus ja, en ik vind, dit vind ik mooi. Ik vind mooi Mooie initiatief. Uh, oh. Overigens, ja, we moeten het natuurlijk toch even over hebben. Uh, er is over? ook al veel over gegaan, van, ook op deze zender, over pellen. pellen ja, de aanvoerder van Feyenoord. Ja, hij was Feyenoord. heel boos en speelde gelijk tegen F.C. Ja. Twente. En hij uh, het verliet het veld en schopte her en der wat stuk. Een lamp ja. van een cameraman en zo en dat soort dingen. Ja. Uh, heel erg veel ja, verontwaardiging over zijn actie. Ja, en ik, ik hoorde uh, Ronald Koeman ook nog praten over een grove schande. Want dat, dat heeft hij al vier keer herhaald. Ja, niet uh, over pellen. Nee, over de, arbe de arbeider, wou ik zeggen, de arbiter. Dus de scheidsrechter. <laughs> yeah. En dan nou, denk ik van ja, grove schande. Volgens mij, als je de mensenrechten schendt, dat is een grove schande. Dit is het, weet je, ja, ik... ik, ik ik heb zelf wel een beetje moeite hoor, soms met dat voetbal. Ik, vind dat ik, ik ben een echt een, een, een liefhebber die er gewoon naar kijkt. Ik, ik hou me daar niet ontzettend in de krochten van de, van de kleedkamers op. Uh, ik hou liever wat afstand bij het voetbal. Maar ik merk, begin wel te merken de afgelopen jaren... dat ik door dit soort dingen dat ik uh, minder zin heb om naar voetbal te kijken. Ja. Want wat die scheidsrechter, voor de derde die had ook een, de, iets waar zij een penalty zagen. Ja. Had hij niet toegekend bijvoorbeeld. En dan bijvoorbeeld. mag dat weer niet. En dan is die man... weet je, wel, Het is ook zo verongelijkt de hele tijd... En dan denk ik, je kunt ook gewoon zeggen... kijk, we hebben nu een man, en natuurlijk, die maakt ook wel eens een misser. Ik, ik denk de hele tijd, nou, volgens mij schiet Pelle ook wel eens een paar keer over het doel. En daar hoor je dan weer niemand ja, over. Alleen speelden ze nu wel daardoor in de laatste minuut gelijk. Ja, maar dat is een spel. Dat, dat is toch de sport? Ik bedoel, ik snap best dat je boos bent... en ik snap best dat je, dat je tegen een scheidsrechter zegt dat de keer gaat, af en toe... Maar ze gaan nu elke week tegen een scheidsrechter het keer. En iedere keer wordt die scheidsrecht... die moet dan ook weer uh, achter het hek vandaan. Nou, dan moet hij zich weer gaan verantwoorden. Is daar ook, ook weer iets van, van voorbeeld, functie, uh, bla bla bla... wat, wat er nou, ook ik bij hoort? Dat... Ik, ik zou wel eens zeggen... Uh, er was uh, volgens mij een jaar geleden in Almere... Uh, iets aan de hand met een, met een grensrechter... die uh, uh, doodgeschopt werd. Of in ieder geval niet levend het veld verliet. En dat vond iedereen heel erg. En dat was ook heel erg. Uh, maar vervolgens vergeet iedereen dus heel snel weer dat, er, dat ze. Want dan zijn de de, de divisie spelers dan een voorbeeldfunctie. Nou, dat laat ze dan heel snel los in de. Door de emotie. En, uh, weet je wel. En, uh, ja. ja, maar dat is nou net precies. Want alles heeft met elkaar te maken dan, wat, wat, wat dat betreft. Je bedoelt... Kijken naar scheidsrechters en hoe we daarmee omgaan. En ja, dat, ja, kijk, en, en die scheidsrechters gaan natuurlijk. Maar dat is mijn uh, bescheiden mening. Uh, die scheidsrechter, die wordt natuurlijk constant aangevallen. Dus uh, hoe zou je als scheidsrechter het veld ingaan? Dan denk ik, oké, okay, dan weet ik dus alweer weer wat gaat gebeuren. Ik moet, elke keer moet ik me weer staan ze weer, moet ik me weer vallen. Ja, dus die gaat zich. Die, tenminste, ik zou er eigenlijk wel eens een keer een verhaal mee willen maken. Het is wel een goed idee trouwens. Maar hoe ga je. Die, die man uh, moet zich dus ja, opgejaagd wild voelen. En dus bij hij, al Ja, En die moet zich dus ook laten gelden, want die geeft zoiets van: ja, maar ik ben niet de scheidsrechter. Dus als er iets gebeurt en hij maakt, dan gaat hij nog meer zijn borst vooruit van: ik, ik, ik uh, sta voor mijn beslissing. Wat de irritatie wekt bij oud profvoetballers die bij Barcelona, weet ik veel waar allemaal gespeeld hebben. En denken: wie is die man eigenlijk? Ja, ja, gewoon camera's toch, dat is toch de oplossing. Ja, dat lijkt me sowieso een goede oplossing. Ze ja. zijn dus nog zat langs de kant van het veld, dus kunnen ze dat ook nog doen. Ja, opdoen? maar ook, ook dat systeem van de... Ja, dat je dat een je, dat je, ja, ja, beslissing al al mag heel, terug. Dat je, ja. wat, je, wat je eigenlijk bij heel veel sporten hebt. Je hebt gewoon zoveel kaarten dat of zoveel mogelijkheden. Er begint nu eigenlijk de ook een beetje en de FIFA ook een beetje volwassen in te worden, toch? Er wordt nu toch mee geëxperimenteerd. Ja, geëxperimenteerd. Ja, ja, ja precies. Je denkt, dit wist je ja. toch 15 jaar geleden ook ja. al. Toen bestond dit ook al. Het bestaat ja. al heel lang in Amerika, doen ze het met heel veel sporten al. Nog even buiten: uh, de, voetballen, uh, schaatsen, uh, nog andere dingen? Er ja, staan er nog andere leuke dingen te nou gebeuren. Ja, sport, het wielenseizoen begint ah. uh, zaterdag. En uh, daar kun je ook allerlei vraagtekens voor hebben. Dat maakt sport zo leuk. Maar ik uh, kijk er toch weer naar uit. Eerlijk gezegd. Ik vind het toch leuk om, uh, om de jongens weer... Ze komen nu weer naar uh, West-Europa. Ja. Om, uh, omloop het Nieuwsblad, daar begint het mee altijd. Ja, ja. Dat is, tenminste. er zijn natuurlijk al heel veel koersen ge, ge, gefietst. Maar wij vinden en de Belgen vinden... Zaterdag begint het pas echt. En wat jou betreft is het gewoon uh, schoon? Nee. <laughs> dat nee, voor zeker niet. <laughs> maar nee. dat maakt niks uit? Uh, ja, dat maakt natuurlijk wel uit. Maar het is, uh, je moet, uh, als, als journalist, je moet gewoon aan blijven kijken. En je moet uh, een gepaste afstand... en niet meteen gaan roepen dat het schoon is... en ook niet meteen gaan roepen dat het helemaal vuil is. Maar je moet goed... Ja, kijk, dus doe eens een stap naar achter. Uh, Krap eens achter je hoofd, denk eens na over wat je ziet... En uh, dat iedereen maar. In, in, in op het moment dat ze in het wielrennen nog steeds zeggen, ik geloof dat het beter wordt en ik denk dat het beter wordt. Dan denk ik, ja, geloven doen we in de kerk. En uh, denk, ja, uh, laat maar zien. Oké, okay. we gaan er naar kijken. Ja, nou, ja dus zeker. Ending, ja. ja, want ik wil ook wel weten naar wie we gaan kijken. Op, op wie dat, verheug je? je? Ik verheug me eigenlijk op Sebastian, Sebastian Langeveld... die een nieuwe ploeg heeft, de Garmin Sharp. Uh, uit mijn hoofd gezegd, twee jaar geleden, Bonnie. Uh, ja, dat vind ik wel. Uh, ik ben wel benieuwd of die, uh, of die iets uh, kan. En Lars Boom en de Nederlanders. Nou ja, goed, fijn. Ik ga gewoon kijken. Ah, ik ga goed. lekker zitten op mijn voet op de bank. Hoop dat het regent zaterdag. Dankjewel. Precies. <lacht> Oké, okay. Nando, we gaan je horen elke maandag rond deze tijd. Dankjewel voor nu. PVA-leider Diederik Samson geeft aan de deur wel rozen, maar geen garanties. Ik ga wel stemmen, maar. Oh, voor, u weet het uh, maar. Als u mij garanties kunnen geven, geef alle garanties. Ik dat, en dat is wat de politiek hier in Nederland helaas achterwege laat. Tot aan de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart gaan we dagelijks met de lokale politieke partijen mee flyeren. En met de PvdA Maastricht en Diederik Samson, u hoort hem trappen we af. Dat doen we zo meteen. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Dorot Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Janssen-Steur werd twee weken geleden veroordeeld omdat hij patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. Zo'n honderd stakende beveiligers van G4S hebben weer, zijn weer aan het werk gegaan. Ze staakten al twee weken omdat het te weinig geregeld zou zijn om boventallige medewerkers aan een andere baan te helpen. En ook waren ze niet tevreden over de ontslagvergoeding. Dat is in een nieuw sociaal plan beter geregeld. In Egypte is het interimkabinet van premier Biblawi opgestapt. Hij werd zeven maanden geleden interim premier nadat president Moshi was afgezet. Waarom de ploeg nu is vertrokken is niet duidelijk. Biblawi is onder meer verweten dat hij geen beslissingen durft te nemen. En de huldiging van de Nederlandse ploeg in Assen. De Olympische ploeg begint later dan gepland. Het toestel heeft vertraging. Het steeg later op dan gepland vanwege de drukte op het vliegveld in Sochi. Waarschijnlijk landt het vliegtuig om kwart voor zes op vliegveld Eelde. En de huldiging in Assen zal dan niet eerder beginnen dan half zeven vanavond. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Aluminiumsnelter uh, Aldel blijft de komende zes maanden... Toch open. Bedrijven uit Delcel gingen failliet. door onder meer de hoge energieprijzen. die ze moesten betalen. Sindsdien wordt er hartstochtelijk gezocht naar oplossingen. om de fabriek open te houden. en de banen te kunnen behouden. In Noordoost-Groningen ligt die namelijk. u weet het niet voor het oprapen. Nou, aan de lijn Klaas-Pijper van de ondernemingsraad van Aldel. vaker gevolgd in deze uitzending. Meneer Pijper, goeiemiddag. Goedemiddag. Dan weer dit, dan weer dat. en nu weer goed nieuws. Uh, hoe, ga, hoe gaat het ermee? mag ik bijna vragen. Ja, nou, het gaat bij mij persoonlijk uh, veel te prima. Uh, er wordt op dit moment. Uh... De, de laatste hand gelegd om uh, ja, de giterij, uh, de van Aldel nog een half jaar lang open te houden. Om in ieder geval het plan wat er ligt voor de, de aanleg van een stroomkabel richting Duitsland om die verder uit te werken. Ja. en uh, ja, Dat is positief nieuws. Ja, hoe hebt u dat voor elkaar gekregen? Nog zes maanden in ieder geval open? Nou ja, daar hebben we Natuurlijk niet alleen voor elkaar gekregen, er zijn vele partijen voor nodig. En uh, ook nu nog wordt er nog uh, de laatste hand gelegd om in ieder geval de exploitatie voor de gieterij voor die zes maanden uh, sluitend te krijgen. In ieder geval op een nul. En uh, ja, dat vergt nog wel wat punten in commas. Hmm, u bent er nog niet helemaal uit. Maar goed, u, u probeert dit nu nog een tijdje. En dan, dat gaf u net al aan, wilt u toch nog werken aan een permanente oplossing. En dat is die kabel met Duitsland. Ja, ja dat is uh, eigenlijk al een plan wat in een eerder stadium al, uh, al heeft, uh, is, is uitgewerkt. Maar dan met alleen het, of met het openhouden van, uh, van de hele locatie... Uh, dit is alleen gebaseerd op het openhouden van de gieterij... waarbij je dus uh, aanzienlijk minder uh, energie verbruikt. En op basis daarvan uh, ja, ook veel goedkoper kunt, uh, kunt werken... als uh, met het openhouden van de beide elektrolysehalen. Ja, nou, als die kabel er is. Maar het aanleggen van die kabel was toch heel duur? Ja, dat, uh, dat kostte inderdaad veel geld. en is een behoorlijke investering tussen de 25 en 30 miljoen. Uh, vanaf het begin al aan heeft ook onze, onze aandeelhouder steeds gezegd... dat u bereid is om daarin uh, mee te participeren. Om ook zijn deel daarin te nemen. En in het plan wat uh, dan verder uitgewerkt gaat worden... zal ook hij een aanzienlijk deel voor, uh, voor zijn rekening gaan nemen. De investeerder? De, uh, de investeerder, ja. En dan, wie is dat eigenlijk? Dat is uh, meneer Kles. Meneer Kles. Ja. Die gaat een groot deel van die 20 miljoen betalen? Die gaat een groot deel van die zoals het er nu voor staat, voor zijn rekening nemen. Ja. En hoeveel mensen kunnen er dan blijven werken? Nou, als we aangesloten zijn op het, op het Duitse stroomnet... en we weer de, de goedkope Duitse energie kunnen krijgen... zoals die nu op dit moment uh, te koop wordt aangeboden in Duitsland... dan, uh, dan zouden dat er gauw weer een, een, een kleine 200 mensen aan het werk kunnen op dat moment. Maar dan praat ik wel over de periode uh, tussen nu en over drie jaar. Ja, en, en op korte termijn? Op korte termijn het openhouden van de gieterij. Eh, als dat definitief is afgerond, dan eh, biedt dat werk voor 60 tot 80 mensen. Ja, nou, nou werkt het er ook zo rond de 400 mensen hè, bij Aldel. Hoe gaat het met de rest om daar nu een baan voor te vinden? Nou, uiteraard heeft ook deze gieterij eh, ondersteuning nodig... van, uh, van bedrijven buiten Aldel. Dus ook indirect zal het nog wat werkgelegenheid uh, bieden. Voor de overige medewerkers is het nog steeds het mobiliteitscentrum... wat natuurlijk... Uh, Open is en uh, waar mensen uh, terecht kunnen. Loopt dat al een beetje? Mm, nou, mijn uh, informatie is dat het nog niet echt uh, heel goed lukt. En dat is ook niet zo gek in een uh, provincie, in een regio, waar de werkgelegenheid absoluut niet voor de loop ligt. Mm. Nou, voorlopig maar even alle hens aan dek om in ieder geval voor, voor zes maanden een aantal mensen aan de slag uh, uh, te kunnen houden en, uh, en dan uh, daarna nog wat meer? Ja, huh? dat aan ons zal het niet liggen. Ja. En wij gaan ervan uit dat het, dat het gaat lukken. En uh, ja, dan rolt het ook weer wat open aan de horizon. Oké, okay. dat is in ieder geval uh, weer een beetje mooi vanuit Noordoost-Groningen. Klaas Pijper van de Ondernemingsraad van de Aldel. Dank u wel. Graag gedaan. You got to let yourself Let's let go. Radio 1 vandaag. Vlees eten vergt veel van onze planeet. Te veel zeggen velen. Water, landbouw, grond om al dat slagvee te voeden. Bijvoorbeeld om nog maar te zwijgen van de CO2 uitstoot van al die koeien scheten. Een serieus probleem. Het alternatief vegetariër worden is voor veel mensen toch ook weer een brug te ver. Maar... Dat wordt wel steeds makkelijker gemaakt, want uh, Mara Kulstom, welkom, die is hier binnenkomen lopen. Met iets wat verdacht veel lijkt op wat Amerikaanse fastfoodketens als een hamburger verkopen. Het ziet er eigenlijk op het eerste oog hetzelfde uit. Ja, dat klopt. Het allereerste idee was om, om eigenlijk een hamburger te maken waarbij we alleen de dierlijke eiwitten vervangen door de plantaardige en waar de rest eigenlijk helemaal overeind staat. Dus we, we missen niks. Als ik het niet zou vertellen, zou je niet weten dat we iets veranderd hebben... maar ja, we hebben hem natuurlijk uh, duurzaam gemaakt. Mag ik maar even van beneden tot, tot onder aflopen? Want we beginnen even met het broodje, dat is... Ja, we, we hebben een uh, lekker bakkersbroodje waaraan we chlorella hebben toegevoegd. Wat? Chlorella dat is een, uh, een alg. Klinkt een beetje raar een alg, maar um, het is uh, ja, heel gezond, heel hoogwaardig in eiwit. Je hebt er ook maar een heel klein beetje voor nodig. Ja, Wij he? vonden dat wel een leuke toevoeging aan het, uh, ja, aan het brood. Er zit een sausje op? Ja, we hebben een uh, plantaardige mayonaise gemaakt. Um, en die hebben we verrijkt met zeesla. Zeesla komt uh, uit de Oosterschelde. Afgelopen zomer eerste oogst binnengehaald. En uh, ja, wij waren zo gelukkig om die uh, te kunnen gebruiken. Een plantaardig sausje, dus er zit ook geen ei in? Of, uh, nee, we maken geen gebruik van geen, dierlijke uh, ingrediënten. Maar blaaien sla, is er ook zeesla? Nee, uh, dat is gewoon veld. Kom oh, ge die komt gewoon van het land. <laughs> Oké. <Okay. Ja>. tomaat? Een <laughs> <Tomaten. laughs> tomaat. Een nou, zetomaat, ja. Dat is gewoon, ja. En dan, dan uh, Pièce de Résistance, het middenstuk, de burger. Yes. Dat is? Nou, de burger is een. Uh, het is eigenlijk een mix van een product dat heet uh, uh, Beter. Het is eigenlijk plantaardig kippenvlees, zo, zo kun je het eigenlijk zien. Plantaardig kippenvlees? En nou ja, het, is, het heeft de structuur van kip, getexturiseerd uh, eiwit is het eigenlijk. Dus uh, als je erin bijt, dan denk je van: dit is kip. Maar dan, dat, dat, en dat klopt ook, maar het is gemaakt van planten. Dus... Maar, en en zeewier? Ja, en de zeewier, die, hebben we de, die, zit, die zit er doorheen. Dus dat is zeg maar een mix. Uh, dus okay. we, ja, Voor ons is het, een, het concept wat bij elkaar hoort... broodje, burger en de saus. En daar oh, hebben we dus right. verschillende soorten zeewier aan toegevoegd... Om, uh, nou ja, om eigenlijk iedereen kennis te laten maken met de nieuwe eiwitbron. Ja, eigenlijk is dit een soort verkleden hamburger. Een verkleedbroodje hamburger dat het stiekem vegetarisch... of eigenlijk zelfs veganistisch is. Ja, menig, <lacht> uh, menig festivalbezoeker heeft hem vorig jaar gegeten... En, uh, die vond hem hartstikke lekker en, en sommige mensen... Ja, die, die weet het verschil niet. Je proeft het verschil ook niet. Want, da, want dat is ook je bedoeling. Het is voor mensen die eigenlijk vlees eten, ja. maar uh, dan, die dan toch iets anders aan te bieden. En ze zeggen van hé, nee, zo erg is het niet. Precies. Het is eigenlijk. Ja. Uh, kijk, sommige mensen denken van ja, maar waarom lijkt het dan op vlees? Nou, de wereld is in transitie. Uh, het is moeilijk voor mensen om, om echt iets, helemaal, iets heel anders te gaan uh, proberen. Daarom hebben wij gezegd: we, we, we laten het visueel ook. We laten het gewoon intact. Je verliest hmm. niks. We veranderen alleen een paar, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, een paar basis ingrediënten en, uh, en, en verder kunnen we hè. verder kunnen we dus nou, dan, heeft de Suzanne heeft hem al geproefd ja ik heb hem al geproefd en want, nou, mag ik al vertellen wat ja. ik er nou ja ik, ik eet zelf geen vlees en dan dat is niet erg hoor voor niet voor nee schaam. nee nee maar dan bijt ik in zo'n hamburgertje ja. want zo heel groot is hij verder niet en dan denk ik oeh het smaakt een beetje kippig en dat vind ik dan toch een beetje eng oh. want, ja precies anders. Nee, ja want ik hoef helemaal geen vlees. En dan vind ik dat het er, of kip of, of wat dan ook. En ja. dan vind ik dat het er te veel op lijkt. Want ja. wat Ik kijk wel ik niet vlees, wilde. ik ga hem nu proeven. Ja, ga jij maar. Ja, dan ja. praten jullie maar ja. even door. Ja. Oh, oké. Okay. Uh, het is wel grappig dat jij, jij dat eng vindt. De meeste mensen vinden het eng als het juist niet uh, naar, naar vlees smaakt of ruikt. Of zo eruit ziet. Ja, dus, voor, dus, voor hen is dit ook dus, bedoel. Ja, bedoeld. precies. De vegetariërs, dus die Jan begrijpen misschien... het wel. Ja, die, ja, die inmiddels heerlijk. bezig is, ja. Nou ja, ik vind, het, ik vind het dus juist wel prettig. Dat het gewoon... Dat het op vlees lijkt, ja. Maar ja, ik ja. denk dat dat nou net de, de, de, de wereld een beetje kenschetst. Waar, waar jij tussen wilt gaan zitten. Ja, we eten, ja. zitten al een paar duizend jaar in onze cultuur. Dat we, een dierlijke, ja, dat we melk drinken, dat we vlees eten. Nou, nu gaat dat veranderen. Uh, over, de hele, over de hele linie gaat het veranderen. Ook de vleeseters vleesindustrie... een beetje helpen eigenlijk Ja, ja, ja precies. We, we maken het de vleeseters eigenlijk heel gemakkelijk... om te zeggen van, oké, okay, misschien valt er iets aan de onderkant af van, uh, van wat we eten... maar aan de bovenkant komt er, komt iets, er bij, iets bij. Ja. Nieuw maar nou, hoe krijg je en, en dit in al die snackbars? Want dat, dat moet je dan eigenlijk voor elkaar zien te krijgen. Ja, ja dat, dat zou een hele goede zijn. We zijn hard bezig. We hebben een restaurant of 25 waar we inmiddels aan leveren. En uh, sinds kort is er een, is er een pakket gegaan naar een, uh, naar een snackbar in Sliedrecht. Dus die heeft hem echt... Uh, ja, die heeft, die heeft op hem, het menu gezet. gezet. Ja, ja, die wil hem op het menu. Hij is een sportman en hij zegt... Ik vind het zo jammer dat je gewoon niet lekker een beetje vet kan eten... maar dat het gelijk ook heel gezond is. Ja. Nou, dit vult dat... Prima in. En op festivals is het daarom ook hartstikke leuk, natuurlijk. Uh, ja, kan het het is, ja, het wel is wel het een hele ja. goede festival snack. Want hij verteert ja. licht. Ja, het is, het is een Wat je met een maaltijd binnen wil krijgen, zit eigenlijk in deze burger. Nou zat je beneden in het restaurant, stond je die dingen te bakken. En wat vonden ze er daarvan bij de NOS hier? Ja, ze vonden het wel. De chef kwam wel even, even spieken. Even, even voelen, daar? even kijken wat, er, wat het nou was. Maar uh, ja. Hoe fanatiek ben jij zelf eigenlijk als het om uh, het vegetarisme gaat? Nou, of ik nog. Ik ben niet ja, fanatiek. Ik, ik, heb, ik heb voor mezelf wel zoiets van: uh, ik leef en ik laat daarbij de rest wat uh, op de wereld leeft, ook leven. Dat, dat probeer ik wel. Uh... Ja, dat, dat is wel een soort motto waar, waar volgens ik leef. Ik ben niet, uh, ik ben niet super strikt of ik ben niet heel rechtlijnig meer. Het is voor mij een soort richtlijn en geen, geen wet of nee, geen regel. Niet, niet rechtlijnig meer, want je komt uit het dierenactivisme, hè. Een aantal ja. jaren geleden ja. uh, heb jij ook vastgezeten in Denemarken ja. bijvoorbeeld. Omdat je verdacht werd van uh, Precies. het willen vrijlaten van nerds ja. uh, daar. Uh, nu een beetje ja, een beetje mainstream geworden, en dan zeggen van nou dan op deze manier enigszins ondernemend, proberen op die manier de wereld te verbeteren. Is ja, dat er gebeurd? Ja, dat is wat er is gebeurd. En ik denk dat de tijden zijn veranderd. Mensen begrijpen nu dat, dat dit verandert. En dat we dit moeten omarmen. Dat, dat, dit, de toekom dat dit heel belangrijk is om, uh, ja, met de ogen op de toekomst. Er komen grote problemen op het gebied van uh, voedselproductie. En meer plantaardig eten. Gaat dat probleem gewoon te lijf? Want en, kan zeewier daar inderdaad een hele belangrijke rol in spelen? Ja, zeewier dat komt eigenlijk net van uh, weg... Bij, bij een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. En zij hebben in de Oosterschelde onderzocht en bekeken welke soorten zijn geschikt uh, om te telen en ook om op te schalen. En uh, dus, dus met het oog op uh, ja, grotere productie is dat... Uh, nou, want het onderzoek. is gezond. Dus er zitten heel, heel veel gezonde uh, ingrediënten ja. zitten erin, hè, voedingsstoffen. Ja. Uh, maar je kan het ook voor veel dingen, als het om eten gaat, gebruiken? Um, nou ja, voorheen lag, was het deels soms uh, garnering. Hè? Dan lag het, zeg maar, als je mosselen aat, dan lag ze weer een beetje in zo'n hoopje in ja. uh, de hoek. Maar men, ja, men ziet nu dat het uh, eigenlijk, eigenlijk krachtvoer is. Ze noemen het ook wel uh, superfoods. En uh, ja, je, je kan het gebruiken als in, in een salade, maar je kan het ook verwerken als poeder. En uh, dan kun je het, nou ja, dat is een beetje wat wij ook hebben gedaan, dan kun je het overal in doen. Ja, jullie hebben een heel uh, sexy promofilmpje gemaakt, zo'n zo, zo hamburger die je daar ja. dan in ziet en zo. Maar uh, een beetje Amerikaans, want jullie zijn ook in Amerika geweest, ja. begrijp ik. Zijn Top. ze daar verder eigenlijk dan wij hier? Ja, ja, wij zijn wel naar New York geweest omdat we wisten van, nou daar zitten de voorlopers. Je hebt daar, uh, ik denk nu al zo'n 30 restaurants, 40 restaurants, inmiddels al wel die 100% plantaardig koken en waar het ook niet meer schreeuwig op de ramen staat. En waar, waarvan ze zeggen van, nou meer dan 80% van de mensen die bij ons komt, die, die is geen vegetariër, Want het, nou ja, wat is dat nou eenmaal? Maar ik is er hier een omslag? Susanne is vegetariër. We hebben steeds meer, de, die, die kookboeken met alleen groenten zijn toch ook heel populair? Ja. ja. Ja, nou in Amerika gaat het heel erg om gezondheid. En ik denk in Nederland komt het nog wel een beetje uit de hoek van, uh, waarin het gaat over ethiek, over, over dierenrechten en over nou ja, hoe die dieren behandeld worden. Um, en het nieuwe insteek, en dat is ook waar wij op varen, gaat echt over sustainability. Want kunnen wij onze voedsel-economie uh, duurzaam maken? Kan dat onze, onze, ja, onze wereld we dragen? Ja. Ja, kan dat onze, onze ja. maatschappij dragen? En, en dan zie je van dit moet veranderen. En wetenschappers zeggen de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten is zo niet de oplossing voor dat grote probleem nou dat, dat, dat kan bijvoorbeeld uh, via jouw burger, de Dutch Weed ja. Burger... waar er ook meteen ambitie in zit in zo'n naam ja. natuurlijk. Hey, maar, en jullie gaan er uh, mee verder, want je staat op het punt... om een startkapitaal hopelijk te winnen, begrijp ik dat? Om door te gaan, om dit groot te gaan doen... Ja, we hebben ons ingeschreven voor een, uh, ja, voor, voor een, voor een contest uh, met de gemeente wedstrijd. in Amsterdam. Een wedstrijd uh, met Stadsdeel Noord. Stadsdeel Noord zet heel erg in op duurzaamheid. En uh, nou, de Noordelijke Ijoever is daar wel een voorbeeld van. En wij willen heel graag daar beginnen met een uh, pop-up zeecontainer. Om deze producten en onze nieuwe producten ja, aan, aan, Nederland, uh, aan Nederland door Nederlanders te laten proeven. Hè, aan de wereld okay. te, te laten zien. Ja, Veel precies. succes daarbij. En dank voor je uitleg. En je komt net vooral voor het bakje hier van de Dutch Weatburger. Mark Kulstom, hoorde u over zijn plannen met die zeewierburger? Radio 1 vandaag. In Enschede, daar is een grote politiemacht op de benen... zou zijn ingebroken op een camping en daarbij is ook geschoten. Nou, verslaggever Jaap Even van RTV Oost, wat is er aan de hand... Nou, je hebt het eigenlijk al gezegd, oh. er is een, een overval... Ja, je het toch, toch wel wat een, meer vertellen. Ja. ja, nee, dat kan ik ook. Een overval gepleegd op een, op een camping, inderdaad. Camping Stana, dat is eerder vanmiddag gebeurd. Er is daar inderdaad uh, geschoten. Er is iemand uh, gewond geraakt en ook afgevoerd uh, vanaf de camping. Er is een, uh, een uh, uh, trauma-heli uh, opgeroepen van Duitse kant... maar die is uiteindelijk niet nodig gebleken. Er is een enorme politiemacht op de been... en misschien hoor je hem op de achtergrond... De helikopter die is nu een minuut of tien hier uh, boven het gebied aan het cirkelen. En daaruit mag je dus opmaken dat er mensen nog gezocht worden. Het is uh, onduidelijk wie en hoeveel. Het is ook nog uh, niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Je kunt niet op de camping kijken, want er staat uh, vlak achter de toegangshek, waar net twee uh, busjes van de technische recherche door naar binnen reden, er staat een hele grote oude schutting die belemmert al het zicht op, uh, op uh, verder op die camping uh, gebeurt. Maar ja? En voor de rest is het uh, afwachten. Ja? Ja, waren er mensen op de camping? Ik bedoel, het is nu uh, in ieder geval hier uh, vakantie. Ja, het is, uh, dat is mij nog niet duidelijk. Uh, de politie, die woordvoering is onderweg, is ons zojuist beloofd. En uh, zoals je weet, agenten die hier te plekken staan, die houden hun mond. En die, die zeggen, ik mogen ook niks zeggen. Er is een woordvoerder uh, onderweg hier naartoe. Nu moet je de helikopter trouwens goed kunnen horen. Ja, hij nou, zit nu vlak ja. boven mijn hoofd. Uh, maar uh, of er mensen op de camping waren... dat is mij dus nog uh, niet duidelijk op dit moment. Oké, okay, dus, dus uh, er moet nog een hoop bekend worden in de loop van de middag. Uh, hou ons als het kan op de hoogte, Jaap Even van RTV Oost. Over ja, die overval op, op de camping in Enschede waarbij is geschoten... en waarbij nou, de hulpdiensten en de politie flink is uitgerukt. There's nowhere to run There's nowhere to hide your fears So don't let her come near You swallow your cry Parks, Nederlands bandje met ski. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gaan wij elke dag met de lokale politieke partijen mee flyeren. En met de Partij van de Arbeid Maastricht trappen we af. In een wijkcentrum staat verslaggever Joris Kreugel met vrijwilligers en de wethouder tussen de ballonnen en ja, de rozen. Een rode PvdA, ballon ja, ja, prachtig, toch? Albert Nus, wethouder voor de PvdA hier in Maastricht. Ja. U bent eigenlijk de belangrijkste man. U bent de lijsttrekker, maar straks komt de grote leider langs. Ja. Diederik Samson. Ja. Ik, ik vond het wel heel leuk dat hij kwam. Voor wijk is het waar we nu zo meteen gaan flyeren in canvas. Dit is Witte uh, Vrouwenveld. Uh, vroeger een uh, Vogelaarwijk. En uh, ja, ik ben daar best trots op, op deze wijk. Omdat ze toch van weg komen. En we ook met een de, met de nieuwe wijk aanpak. Uh, al een paar jaar geleden zijn begonnen. En je nu ook kunt zien dat dat begint te werken. Maar we staan ook allebei de hele tijd... toch ook een beetje naar de deur te loeren? Ja, natuurlijk. Komt hij er wel of ik, komt hij er niet? Nou, ik, uh, hij komt eraan. Ja? Ja, ja daar, daar ben ik zeker van. Het is bijna Sinterklaas, hè? Die en dan gaan we gelijk de werk in. Want we moeten nu ook alle tijd die we hebben... ook goed bestellen. Ja. of weer. Hallo. Hartstikke fijn dat je er bent, Morgen. joh. Ja, leuk, hè? Eh? Samson komt binnen samen met de wethouder hier in het wijkcentrum. en gaat gelijk op een stoel staan om de menigte, die zometeen gaat canvassen en flyeren, toe te spreken. En nog even een hart onder de riem, want dat hebben ze nodig op dit moment bij de PvdA. Uh, ja, dank. Uh, het belangrijkste onderdeel van politiek bedrijven. Gewoon langs deuren gaan. Van mensen horen wat ze beweegt, waar ze zorgen over hebben. Waar ze boos over zijn, soms op de Partij van de Arbeid. Ik wil het allemaal horen, jullie ook. We gaan nu aan de slag. Hoe belangrijk is dat uh, Diederik Samson Melo. Nou, ik vind het denk ik ook voor uh, Diederik zelf uh, belangrijk... hoe een wijk die toch echt een, een opbouw is geweest... Hè, waar er dus echt heel veel uh, in geïnvesteerd is... ook vanuit landelijk, dat dat ook werkt. De PvdA staat er op dit ogenblik niet echt bijster goed voor in de peilingen. Is dat ook de reden dat u hier naartoe bent gekomen om uh, langs de deuren te gaan... en uh, mensen proberen te overtuigen van stem en stem vooral ook op de PvdA? Nee, vorige keer toen het om landelijke verkiezingen ging... toen gingen de gemeenteraadsleden ja. langs de deuren. Dus het minste wat ik dan kan doen is hen weer helpen... nu het om de gemeenteraadsverkiezingen ja. gaat. Je helpt elkaar natuurlijk. Je bent één partij. Dat soort dingen zijn dan weet ik de mensen te vinden in Den Haag. Is dat wel een eerlijke strijd, hè? zoals in dit geval? U komt langs, u bent een landelijk kopstuk. Mensen vinden dat interessant. Maar die lokale partijen, die hebben dat helemaal niet. Die kijken dan toch een klein beetje met zo'n schuin oog naar dit soort partijen. Iedereen moet op zijn manier politiek bedrijven. Als mensen dat vanuit hun lokale betrokkenheid willen doen, dan is dat goed. Hallo. Goeiedag. Ik kom ook ongelukkig als je vandaag de rekening van de gemeente in je bus krijgt. Ah, is dat zo? Maar het is de middenmens, de werkende maan, de mot het blieven opholsten. Wie lang nog? Het, het gaat zich mij alleen maar trom tot ik gewoon, en dat wordt gewoon gewoonweg iedere maand moeilijker, Dat ik mijn hypotheek en mijn nee, leven, in leven in een vorm kan houden. Ja, nee, ja. Ik ben al jaren niet meer op vakantie geweest, omdat het één niet gaat. Want je probeert toch iedere maand je centjes bij ja, elkaar te houden voor. Ja. Om te kunnen blijven leven. Ja. Nou, en dat wordt gigantisch moeilijk. Het blijft hard werken, maar dat, dat zien we allemaal. Frie, dat doe ik al mijn leven ik lang. Heeft u nou afgelopen januari, u heeft er vast goed op gelekt, heeft u nou iets meer netto overgehouden of iets minder? Even los van die gemeentebelasting die net binnenkomt. Ja. Ja. Daar nee, hou ik nee, het nee, over, maar nee, nee. hij pik het weer in. Ja, maar dat is toch toveren met cijfers. Vier, Hier krijg ik 10 euro meer, hou ik over. Ja, ja, ja. Waar je zo trots op bent. Nou. Maar ik moet daarna 90 meer bijleggen. Wat heb ik dan verdiend? Ik hou niks over. Dat zijn die. Ja, nou, zegt... Voor mij zijn het trucjes. Dus Hoe is het ja, voor ja. u om dat uh, Diederik Zolston <laughs> aan de deur staat? Met de lijsttrek van de P met de wethouder? Ik vind het hartstikke leuk dat hij uh, voor zijn partij staat. En dat hij dan de gemeentelijke partijen daarmee kan ondersteunen. Ja. Ik zou het dan ook doen. Heeft u een beetje kunnen overtuigen om straks misschien dan toch... Uh, P van A te stemmen? Ik ga wel stemmen, maar dit is nou wat ik zeg. Oh, van, u weet het nog als, als, als, als u mij garanties kunt geven... Ja, ik geef garanties. Ik kan, nee, zien. Dat is geloven. En dat is wat, wat de politiek hier in Nederland helaas achterwege laat één ding, in ieder geval wel een hele mooie roos gekregen. Als is een week eerder gekomen hadden we niet ja, zin een de vaas hoeven te kopen voor mijn brouw. Tot ziens nog een keer. Eer succes. Als je op deze manier 7 miljoen huizen langs moet, dan zijn we nog een tijdje bezig. <laughs> maar... De mensen zeggen waar het op staat. zijn niet negatief. Ze denken mee. Het wordt pittige weken, maar het feit dat je er bent en dat je met de mensen praat, dat is heel belangrijk. En als die er dan is, ja natuurlijk willen ze dan ook over landelijke zaken ja. met hem praten. Dit was heel goed om even te doen, ja. Uh, je hoort toch steeds meer dat mensen denken van... nou, het is misschien toch goed dat ik uh, mijn stem ga uitbrengen. En natuurlijk, dat vind ik ook oprecht, op de Partij van de Arbeid, Maastricht. Nou, dat hele kleine stukje reclame, dat krijgt u van mij. Alsjeblieft. Joris Kreugel was in Maastricht en daar ging hij op pad... met de Partij van de Arbeid, de lokale Partij van de Arbeid, mensen. Ballonnen, rozen... U hoorde het uiteraard allemaal. En u blijft het horen, want tot 19 maart gaan we elke dag... dus met lokale politieke partijen mee stap In Radio 1 vandaag. Tot zo. Dat doen ze ook. Al uw kasten en bedden in elkaar zetten. erkendeverhuizers.nl Als startende ondernemer heeft u al genoeg te regelen. Smiddags inschrijven bij de Kamer van Koophandel... s'avonds visitekaartjes bestellen...